In onze vorige aflevering van de duikende eend hebben we iets uit het oog verloren, meisjes en jongens. Iets in verband met onze nieuwe vriend, William King. Bij onze kennismaking had hij ons wel verteld wie en wat hij was, maar wat hij helemaal op zijn eentje uitvoerde op de plaats waar we hem ontmoetten, daar had hij ons niets van verklaard. Ik moet zeggen dat het me toen zelf ook ontgaan was, door alles wat we achteraf met de Piranhas beleefd hadden. Later. ...was het me weer te binnen geschoten. En toen heb ik er William naar gevraagd. William, ik zou je wat moeten vragen. Vraag rust, Piet. Misschien is het een onbescheiden vraag, hoor. Ik heb voor niemand geheimen. Laat horen. Toen je in dat drijfzand terecht bent gekomen, he, was je een heel eind van het kamp vandaan. Je was ook helemaal alleen het oerwoud ingetrokken. En nu zou jij willen weten wat ik daar uitvoerde, nietwaar? Juist, William. <laughs> uh, mij heeft het toen ook nieuwsgierig gemaakt, moet ik zeggen. Ik begrijp het en ik zal het je uitleggen. Kijk, ik heb je verteld dat ik van beroep bioloog ben, niet? Dat klopt. Het betekent dat ik een studie maak van alles wat leeft en groeit. Ja. De laatste jaren heb ik bijna uitsluitend de piranhas bestudeerd. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik in de andere diersoorten geen belang meer stel... Oh, ik snap het al. Toen we je ontmoeten, was je bezig een ander dier te bestuderen. Ja, en, uh, en nee. William, nu doe je net als Coralis. <laughs> en uh, dat is? Dubbelzinnige antwoorden geven. Dat lag niet in mijn bedoeling, hoor. Maar ik leg het uit. Kijk, ik heb zo het vermoeden dat in deze omgeving een onbekend dier voorkomt. Een dier... Dat tot nu toe aan de aandacht van de biologen ontsnapt is. Wat hoor ik daar allemaal over een onbekend dier? Nou, ik was de jongelui aan het vertellen waarom ik op mijn eentje in het oerwoud ronddoolde op de dag dat jullie me uit het drijfzand redden. En was dat omdat je jacht maakte op een onbekend dier? Nou, jacht maken is veel gezegd. Ik was alleen maar op zoek naar een spoor. Over welk dier heb je het eigenlijk, William? <laughs> wat een domme vraag, zus. Als het een onbekend dier is, kan die William er toch niks over zeggen. Ja, Piet heeft gelijk, want eigenlijk weet ik er nog bijna niets van af. Ja, maar hoe weet je dan dat hier een onbekend dier voorkomt? Door wat de indianen me erover verteld hebben. Oh, hebben de indianen het dan al gezien? Nou, dat weet ik niet. Het is moeilijk praten met die mensen. In de eerste plaats ken ik hun taal niet zo goed. En bovendien laten ze nooit veel los tegenover Blanken. Ja, maar hoe ben je er dan eigenlijk achtergekomen dat hier nog een onbekend dier leeft? Door het weinige dat ik er links en rechts over opgevangen heb. Uh. William, heb je ook een idee van hoe het dier eruit ziet? Als ik alles mocht geloven wat ik erover gehoord heb, dan moet het een mengsel zijn van wel een half dozijn verschillende dieren. Oeh, dan moet dat beest meer op een monster dan op wat anders lijken. Ja, waarschijnlijk is het allemaal erg overdreven en komt er heel wat fantasie bij kijken. In elk geval heb ik de indruk dat er toch een grond van waarheid in zit. En daarom ga ik op zoek als ik maar enigszins de kans krijg. En dat deed u dus ook op de dag dat we je ontmoeten? Ja, want een indiaan had me verzekerd... ...dat er in dat gedeelte van het oerwoud onlangs nog zo'n beest was opgemerkt. Maar zeg eens, William. Uh, ja, is? Als de indianen het dier kennen, dan zullen ze ook wel een naam voor hebben. Dat is zo, ja. Zij noemen het Vuru, wat zoveel betekent als woudkrokodil. Wij noemen het... Kromme van. waar oh, Dat beestje zou ik wel eens willen ontmoeten. Nou, misschien zou de kennismaking niet zo goed meevallen, hoor. Waarom niet, William? Omdat de voeroe geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken. Wil je zeggen dat het gevaarlijk is? De indianen schijnen er in elk geval een heilige schrik voor te hebben. Jongens, wat zouden jullie ervan zeggen als wij met William mee op zoek gingen naar die. De, de, de, de, de, de, hoe noemen de indianen dat geheimzinnige beest op, William? <hijen> Voro. Nou. Nou, nou, wat zou je ervan zeggen als wij mee op zoek gingen naar die Voro? Ik ben er 100% voor, oom Januari. Maar ik ben er vierkant tegen. Waarom, broer? Hoef je dat nog te vragen? Hebben we nog niet genoeg gevaarlijke dieren ontmoet? Ik dacht dat jij moediger was. Ja, ik voel ook wel iets voor een jacht op dat onbekende dier, maar ik begrijp, Piet, het kan tenslotte gevaarlijk worden. Hè? Er is een oplossing. Welke? Wij kunnen met z'n drieën met William meegaan en Piet kan achter blijven. Alt oom Januari, daar is geen sprake van. Waar jullie gaan, ga ik ook. Ja, maar als je echt bang bent, blijf je beter thuis, hoor. Ik heb niet gezegd dat ik bang ben. Ik heb alleen maar gezegd dat het gevaarlijk kan worden. Ja, ja, ja, goed. Dan is de zaak beslist. We gaan met mijn duikende eend jacht maken op een onbekend monster. Daar de Piranha-expeditie nog een ruime tijd ter plaatse moest blijven om de verdere uitwerking van het timbopoeder te bestuderen, had William nu volop tijd en gelegenheid voor zijn jacht op het onbekende dier. Wat onszelf betrof, oom Januari, Coralis, Marleen en ik, wij hadden alle tijd. We konden het dus aan William overlaten, de jacht te regelen, zoals hij het zelf wou. Als je het goed vindt, vrienden, gaan we morgen op stap. Daar hebben we niets op tegen, William. Maar hoe gaan we het praktisch doen? Ik denk dat we de meeste kans zullen hebben in het gedeelte van het oerwoud... ...waar je me voor het eerst ontmoet hebt. Nou, dat zal wel. Ja, ik heb het menen op te maken uit de schaarse inlichtingen... ...die de indianen me verstrekt hebben. Goed, dan gaan we daar met de duikende eend naartoe. Daar kunnen we met de duikende eend geraken, maar uh, dan zullen we ze moeten achterlaten. En te voet verder gaan? Het is de enige manier, Marleen. Het oerwoud is voor welk voertuig ook volkomen ondoordringbaar. Zullen we ons met de machete een weg door de gewassen moeten hakken? Ja, het zal niet anders gaan. Zie er tegenop. Maar in het geheel niet, William. Zoiets wil ik beslist eens beleven. Verwacht er niet te veel van, hoor. Het zou erg kunnen tegenvallen, weet je. Och, wees maar niet bang, William. Ik zal je geen last bezorgen en ik kan best mijn mannetje staan. Flink gesproken, meisje. Het was inderdaad flink gesproken van Marleen. Ik moest haar bewonderen, want zelf voelde ik me niet zo gerust over de goede afloop van de hele onderneming. Het donkere oerwoud joeg me angst aan en ik wist dat talrijke gevaren ons zouden bedreigen. Ik liet natuurlijk niets blijken van mijn gevoelens en ik nam me vast voor mijn uiterste best te doen om ook mijn mannetje te staan. Dat we met z'n vijven zouden gaan, was al een grote geruststelling. De volgende morgen naderde onze duikende eend het strandje waar we William King voor het eerst ontmoet hadden. Daar heb je het strandje om januari. Ja, dat is het. Ik herken het. Goed, dan leg ik de motoren stil en laat mijn duikende eend uitlopen. We zijn er, mensen. Uitstappen, maar opletten voor drijfstand. Dat is een overbodige waarschuwing, Coralis. Ik geloof wel dat iedereen voor dat verraderlijk hoedje op zijn hoede is. Als we in dezelfde richting gaan als de vorige keer, lopen we geen gevaar. Hé, hey Marleen! Niet zo haast. Ze willen het oerwoud op een eentje te lijf gaan, geloof ik. Zonder machete dan. En zonder wapen. Neem tenminste een revolver mee, Marleen. Och, ik wacht wel op jullie, hoor. Ach, dat is maar best ook. Uh, wat moeten we allemaal meenemen, William? Uh, met twee machetes hebben we genoeg. We hoeven niet alle vijf te hakken. We moeten elkaar daarbij aflossen. Twee machetes dus. En welke wapens? We moeten elk op zijn minst één vuurwapen hebben. Goed, dan nemen Coralis, William en ik, een geweer mee. Piet en Marleen geven hem een revolver. Hier, Piet en Marleen. Neem aan. Maar wees uiterst voorzichtig met die dingen, hoor. Ja, ja, een ongeluk is gauw gebeurd. Voedsel en drank mogen we ook niet vergeten. Vooral drank is belangrijk. Aan twee rugzakken zullen we toch wel genoeg hebben? Jawel, voor één dag. Vanavond komen we naar hier terug om de nacht in de de Eend door te brengen. Wel, mensen, dan geloof ik dat we kunnen gaan. Nou, ik zou toch maar de kajuit van de de Eend afsluiten als ik u was, professor. Ah ja, is dat, is dat echt nodig? Zoveel voorbijgangers zullen hier toch niet komen, denk ik. <laughs> nee, dat niet, hè. Maar je kunt nooit weten. Er wonen indianen in de omgeving en die kerels kun je niet verder vertrouwen dan dat je ze ziet. Daar kunnen we over meepraten, William. We hebben al kennis met hen gemaakt. Ja, en toen hebben ze bij wijze van begroeting een wolk giftige pijltjes op ons afgeschoten. Daarvoor hoef je hier niet bang te zijn, geloof ik. De indianen hier zijn niet zo vechtlustig. Ze kennen de blanken. Verscheidene stammen heb ik al persoonlijk bezocht. Maar toch kun je die mensen niet helemaal vertrouwen. Ze zijn soms erg onberekenbaar. Ze gaan we nu eindelijk. Oh, oh, oh, Marleen wordt ongeduldig. Nou, Vooruit dan maar. Jij voorop, William. Dat zal het beste zijn. Dan kan ik jullie ook tonen hoe je met een machete moet werken. Vooruit maar, William. Nou, allemaal op één rij achter elkaar lopen, mensen. En uh, wapens bij de hand houden. Goed, daar gaan we dan. Is dit niet dezelfde plek waar je de vorige keer het oerwoud bent binnengedrongen, William? Dat is uh, best mogelijk. Van het pad dat je toen gehakt hebt, is niets meer te zien. Nou, dat komt omdat alles hier zo snel en uh, overweldigend groeit. William. Uh, ja, Corrales? Uh, gaan wij die voeroer zomaar in het wilde weg zoeken? Nou, we moeten proberen zijn spoor te vinden. Mm, afdrukken van zijn poten, bedoel je? Onder meer, ja. Het wordt een kwestie van geluk hebben. Misschien vinden we onverwacht en snel een aanwijzing. En misschien ook niet. William. Ik heb gezien hoe je die machete hanteert. Neem ik hem nu van je over? Als je het graag doet, dan mag je het pad voorthakken. Maar ik waarschuw je dat het zwaar werk is. Dat geeft niet. We hadden afgesproken dat we het om de beurt zouden doen. Nou, hier heb je de machete. Ga je gang, Piet. <lacht> en als ik moe word, dan geef ik de machete aan Marleen. <lacht> ik weet niet of je een idee hebt van wat een oerwoud is, meisjes en jongens. Maar mij werd het spoedig duidelijk dat een oerwoud een echte groene hel is. Om te beginnen is het er helemaal niet klaar. Er hangt een groen schemerlicht dat alles vaag en onduidelijk maakt. Het komt door de overvloedige plantengroei die het zonlicht afschermt. En toch is het in het oerwoud ontzettend warm. Er hangt een vochtige, verstikkende lucht en alles stinkt er naar verrotting en schimmel. Verder word je onophoudend getergd door duizenden insecten die je van alle kanten aanvallen. En dan is er de voortdurende angst voor slangen, giftige spinnen, roofdieren en ander gespuis. Lieve help, wat is het hier moordend heet? Oh, het lijkt alsof we in een donkere broeikas rondkloppen. Ja, Marleen. Zo is nu eenmaal het oerwoud. Ik heb je toch gezegd dat het geen prettige wandeling zou worden. Hoe lang zijn we nu al onderweg? Anderhalf uur. Ik heb het gevoel dat we al uren aan het rondlopen zijn. Ja, en toch zijn we nauwelijks een paar kilometer van de rivier vandaan geraakt. Zeker nog geen enkel spoor van de Forum gevonden, William? Nog niet de minste aanwijzing, maar dat was te verwachten. We mogen de moed niet laten zakken, mensen. Halt! Wat was dat eigenaardige geluid, William? Het was zeker geen dierengeluid. Ik vermoed dat het een signaal van Indianen was. Hey, hey, dat klinkt als een antwoord op de eerste kreet. Dat zou kunnen. Wat zouden die signalen te betekenen hebben, William? Daar heb ik geen flauw idee van. Dat klinkt al van erg dichtbij, mensen. Hè? Als het maar geen gevaar betekent. Maar waarom altijd het ergste, denken? Ja, ja, maar ik herinner me nog goed onze eerste ontmoeting met die wilde mannen. Dat was ver hier vandaan. Maar je weet toch wat William ons over indianen uit dit gebied gezegd heeft? Ja, ja, dat ze niet vechtlustig zo agressief zijn. Maar hij heeft er ook aan toegevoegd dat je ze niet verder mag vertrouwen dan je ze ziet. En dat ze onberekenbaar zijn, of niet, hè, William? Wil je geloven dat het signaal iets met ons te maken heeft? Hoe zou dat nu kunnen? Die indianen weten toch niet dat wij door het Oerwoud trekken. Daar ben ik nog niet zo zeker van. Die mensen beschikken over onbegrijpelijke mogelijkheden om alles te weten wat in hun omgeving gebeurt. Goed, goed, goed. Maar wat zouden ze dan van ons willen? Dat zullen we vlug weten. Verkijk maar eens om. Ah, indianen. Is me dat schrikken. Verdorie. Die kerels zien er even schrikwekkend uit als die anderen. Geen paniek, vinden En laat vooral niet merken dat je je ongerust voelt. Ik zal uh, proberen met ze te praten. Wees op je hoede, William. Ja, ja, Ik houd mijn wapen klaar. Nee, dat mag je vooral niet doen. Als ze merken dat je naar een wapen grijpt, hebben ze je te grazen voor we iets kunnen doen. Wacht, rustig af. Ik ga naar ze toe. Oh, William heeft lef, zich. Het is ook niet de eerste keer dat hij Indianen ontmoet. Ze zien er anders niet zo vredelievend uit. Kijk maar. Ze hebben ook ja. van die gevaarlijke blaasroeren bij zich. Toch geloof ik niet dat ze met kwaade bedoelingen gekomen zijn. Ze hebben William rustig naderbij laten komen. Ja, en nu praten ze met hem. Ik vraag me af wat ze te vertellen hebben. Nou, dat zullen we spoedig weten. Het gesprek is al afgelopen. Ik ben benieuwd. Ik, uh, ik begrijp het niet goed. Wat? Wel, uh, ze willen dat we met hen meegaan. Hoezo mee? Willen ze ons gevangen nemen? Nou, dat is net het eigenaardige. Ik heb niet alles begrepen wat ze gezegd hebben, nee. Ik weet alleen dat we. dat we mee moeten. Ja, maar wat doen we dan? Ja, ik zou zeggen. doen wat ons gevraagd wordt en. Uh, en meegaan. Ja, maar waar moet het allemaal op uitdraaien? Ja, Afwachten en zien wat het wordt. Ja, ja, ja, ja, Dat zal het beste zijn. Zeg maar aan die Indianen dat we gehoorzamen. Er zit niets anders op. De Indianen lieten ons rechtsomkeer maken en de weg teruggaan die we net gekomen waren. Ver geraakten we nogthans niet, want op een gegeven ogenblik lieten ze ons een zijpaadje inslaan dat op onze weg uitkwam en dat het daar straks vanzelfsprekend niet geweest was. Het was een weg die ze zelf in het oerwoud uitgehakt hadden. Het leidde naar een veel bredere weg, en die voerde ons recht naar een dorp bij een kleine waterloop. We zijn ter bestemming. Wat staat ons hier te wachten? Geen zorgen voor de tijd, broer. Geef je ogen goed de kost. Je krijgt niet elke dag de gelegenheid een indianendorp te bezoeken. De indianen blijven staan. We zullen vlug weten wat ze van ons willen. Kijk eens wie uit die grote hut naar buiten komt. Oh, die kerel ziet er echt indrukwekkend uit. Hij lijkt op een vogel met al die pluimen op zijn hoofd. Weet je wat ik denk? Wat? Dat die man het op haar hoofd is. Hij wenkt William bij zich heeft dat allemaal te betekenen? Dat opperhoofd ziet er niet kwaad of bozadig uit. Kijk eens. William moet met de mede de hut ingaan. Ik heb niet de indruk dat we gevaar lopen. Ik denk veel eer dat de Indianen iets van ons verwachten. Ja, dat heb ik ook al gedacht. Maar wat zouden ze dan wel van ons willen? Sst. William komt weer de hut uit. Nu snap ik alles, mensen. Ja. Waar gaat het om William? Nou, het opperhoofd heeft ons naar hier laten komen omdat hij hulp van ons verwacht. Hulp? Welke hulp? Het gaat om zijn zoontje. Hij schijnt zwaar ziek te zijn. Zo ziek zelfs dat de medicijnman van de stam hem niet kan helpen. Ja, en nu zouden wij dat jongetje moeten genezen. Dat wordt van ons verwacht. Ja, maar we zijn oh, geen artsen, William. Dat heb je het opperhoofd toch gezegd, hoop ik. Natuurlijk, maar dat verandert niks aan de zaak. Wij kunnen dat kind toch niet genezen, William. Daar is inderdaad weinig kans op, maar er is voor ons geen andere uitweg hm. dan iets te proberen. Wat kunnen we doen? Tja, ik weet het niet. Maar één zaak staat voor het opperhoofd vast. Nu de medicijnman van de stam gefaald heeft, vestigt hij al zijn hoop op ons. En of wij nu artsen zijn of niet, is voor hem van geen belang. In zijn ogen is het feit dat wij blanken zijn al genoeg. Ja, ik geloof dat we uiteindelijk toch nog in een moeilijk parquet zullen raken. Ah, ja. Zo komt het me ook voor. Hè? Als we voor dat jongetje niks doen, dan zal het opperhoofd ons dat ontzettend kwalijk nemen. Ja, maar Als we toch proberen iets te doen en het loopt verkeerd af, dan, dan wordt het nog erger. Wat een toestand. Mij lijkt de zaak duidelijk. Zeg op, Marleen. Iemand van ons moet dat jongetje absoluut onderzoeken. Dat is makkelijk gezegd, maar niemand van ons weet iets van geneeskunde af. Ja, goed. Maar we hebben in ons duikende eend toch een eerste hulpkistje. Daarin zitten heel wat geneesmiddelen, dacht ik. Ja, dat is ook zomaar, hè. Of we het redden, betwijfel ik sterk. Wat hebben we van geneesmiddelen? Oh, de, de gewone dingen, hè. Aspirintjes, ontsmettingsmiddelen, verband. Een paar soorten zalfjes, kinine. kinine. En, en ook nog wel... Uh, Penicillinepilletjes. Dat is toch al heel wat? Voor indianen die zeker nog nooit geneesmiddelen geslikt hebben, kan een gewoon aspirintje misschien wonderen doen. Ik geloof dat het idee van Marleen niet slecht is, oom. Maar ik verwacht meer heil van die penicilline dan van de aspirintjes. Penicilline is een buitengewoon goed geneesmiddel. Vooral voor zieken die het ja. nooit vroeger gekregen hebben. Professor, ze hebben gelijk. Misschien valt het mee. We bevinden ons in een lastig parket, Maar je hebt gelijk. We moeten iets doen. Goed. Dat zeg ik het opperhoofd, dan. Leg er toch maar goed de nadruk op dat we absoluut niets kunnen garanderen over de afloop. We kunnen niets zeggen voor we dat jongetje gezien hebben. Wel, ik heb dat kind wel gezien. Ja. En? Nou, uh, daarmee Joch ziet er doodziek uit. Zullen we met z'n allen de hut binnen gaan? Ik geloof niet dat het opperhoofd daar bezwaar tegen heeft. En uh, als we met z'n vijver gaan, zal hij dat misschien als een blijk van goede wil beschouwen? Goed, dan gaan we naar binnen. Het is hier erg donker. Onze ogen zullen zich wel vlug aanpassen. Waar is de zieke? Uh, daar, in die hoek. Oh, oh ja, ja. ja. Nou, dat jongetje ziet er werkelijk doodziek uit. Hij gloeit van de koorts. Ja. Maar Hoe is het begonnen? Heeft het opperhoofd daar iets over gezegd? Niet veel. Op de morgen is het begonnen met lichte koorts. En het is steeds erger geworden. Het ziet eruit als een ernstige infectieziek. Hmm. Ja, ja, ja, ik ben geen dokter natuurlijk, maar in elk geval denk ik dat de penicillinepilletjes zeker geen kwaad zullen doen. Uh, zal ik het opperhoofd zeggen dat we ze moeten gaan halen in de duiken erin? Doe dat, doe dat, ja. Nou, uh, ik probeer het hem aan het verstand te brengen. Het wordt een gok, mensen, maar uh, laten we het beste van hopen. Het werd inderdaad een gok. Maar oom Januari had geen andere keuze dan penicilline. We brachten twee angstige dagen door in het Indianendorp. Maar het geluk was met ons, want het wonderbare geneesmiddel bracht inderdaad redding voor het Indiaanse jongetje. Toen dat vaststond voelden we ons vanzelfsprekend geweldig opgelucht. We hadden niet alleen een kind van de dood gered, maar nu zouden de Indianen ons zeker ook niets in de weg leggen en ons zonder meer laten gaan. Kom Januari had bewezen een groot medicijnman te zijn.